9 uur. Watermolgemoed met het NWS journaal In 2017 zijn tienduizenden dierproeven meer gedaan dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Opvallend is dat daar ook meer honden en katten voor zijn gebruikt. In 2017 waren er in totaal bijna 480.000 dierproeven. Daarbij werden ruim 900 honden en 200 katten ingezet, vooral om te testen of producten giftig zijn. Veel dieren waarop proeven worden gedaan overleven dat niet. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights noemt het afschuwelijk dat er huisdieren worden gebruikt voor dodelijke proeven. Het lijkt erop dat de Israëlse premier Netanyahu kan beginnen aan een vijfde regeringstermijn. Na het tellen van bijna alle stemmen van de parlementsverkiezingen van gisteren... staan Netanyahu's conservatieve Likud-partij en de oppositiepartij Blauw-Wit allebei op 35 zetels... Maar omdat het voor Netanyahu makkelijker zal zijn... om een regeringscoalitie te vormen met andere rechtse partijen... is de kans groot dat hij kan blijven zitten als premier. Tegen Netanyahu lopen drie corruptiezaken. Toch hebben dus veel Israëliërs op zijn partij gestemd. Een deel van de bewoners in de buurt van Fukushima... mag bijna acht jaar na de kernramp terug naar huis. Volgens de Japanse regering is het weer veilig genoeg om er te wonen. Eerder mochten al mensen naar huis die verder van de kerncentrale woonden... Sommige bewoners gaan niet terug omdat ze niet geloven dat het weer veilig is. Opnieuw hebben supporters van Ajax vuurwerk afgestoken... bij het hotel waar de tegenstander in de Champions League logeert. De Amsterdammers spelen vanavond in de kwartfinale tegen Juventus. De fanatieke F-side vuurde pijlen af bij het hotel van de Italiaanse club... in de hoop de spelers wakker te houden. Iets soortgelijks deden ze ook in februari... toen Ajax thuis tegen Real Madrid speelde. Het weer op veel plaatsen vandaag zonnig, Alleen in het zuiden wat bewolking. Er waait een koude noordoostenwind. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen en vrijdag minder wind. Maar het blijft koud met zo'n 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A1 naar Amsterdam... want er is een ongeluk gebeurd bij Hilversum Noord. Tussen Baarn en Hilversum Noord staat 5 kilometer. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is drie kwartier. Op de A4 richting Amsterdam. 10 minuutjes extra tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 It can be in time. Yeah. That's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 Take the way that you get down Het. En jij beleeft het.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 My friend said you were a bad man. I shoulda listened to the back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, nah, nah, nah. I'm